2 uur. Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elspeth Gutteke. Vanmorgen om 8 uur kwam hij met zijn speurhonden terug uit de Filipijnen. En straks in Dit is de Dag vertelt Saat Attia wat hij daar heeft kunnen doen. En we gaan het hebben over de Ivoren bros of oorbellen die u van uw alma heeft geërfd. Heerst het NOS met Dorot Negers. Op de snelweg A19 in België zijn vanochtend in beide richtingen... tientallen auto's in dichte mist op elkaar gebotst. Daarbij is zeker één dode gevallen. Er zijn tientallen gewonden, zegt de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. Er zijn vijf zwaargewonden die nog levensbedreigend zijn. Elf zwaargewonden, 38 lichtgewonden. Die zijn allemaal afgevoerd en ter plaatse. Over een vijftal, tiental minuten was er nog drie lichtgewonden... en was er nog blijkbaar iemand een zwaargewonde gekneld... wat ook levensbedreigend was... Dus het gaat toch wel over een aanzienlijk aantal slachtoffers. Toen het ongeluk gebeurde hing er zeer dichte mist boven de snelweg. De automobilisten spreken van een muur van mist. De snelweg tussen Yper en Kortrijk is in beide richtingen afgesloten. En waarschijnlijk duurt die afsluiting nog een groot deel van de dag. De regering van premier Azarov in Oekraïne kan aanblijven. In het parlement heeft een motie van wantrouwen tegen de regering het niet gehaald. Buiten het parlementsgebouw in Kiev werd door duizenden mensen geprotesteerd. De demonstranten en de oppositie zijn kwaad over het besluit van president Yanukovych om voorlopig niet nauwer samen te werken met Europa. Protest is het grootste sinds de Oranje-revolutie in Oekraïne in 2004. Ondanks de onrust is Janukovic vanochtend gewoon vertrokken voor een gepland bezoek aan China. Het verbod op smadelijke godslastering wordt geschrapt uit het wetboek voor strafrecht. De meerderheid in de Eerste Kamer heeft net voor een initiatiefwet van D66 en SP gestemd.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 Een um, voorbeeldje daarvan is dat hij uh, zichzelf op een gegeven moment professor begon te noemen. Niet omdat hij dat ook daadwerkelijk was, maar omdat hij vond dat hij recht had op deze titel. Onderzoek wijst verder uit dat Jans Steur in de fout ging mede door een jarenlange medicijnverslaving. Hij heeft mogelijk ook een beginnende vorm van dementie. Jan Steur kan zich in de conclusies vinden. De Nederlandse spoorwegen moeten misschien alsnog 119 miljoen betalen door het debakel met de Vira. Minister Dijsseloem schrijft dat aan de Tweede Kamer. Doordat het Vira-project is afgeblazen heeft de NS al een tegenvallen van 340 miljoen euro. Verder dreigt de staat 119 miljoen mis te lopen doordat er minder dividend wordt ontvangen. Dijsselbloem wilde dat bedrag niet bij de NS maar bij het infrastructuurfonds verhalen. Dijsselbloem schrijft nu dat hij wil onderzoeken of hij die 119 miljoen toch kan verhalen op de NS.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 Kijk maar eens naar de versnelde propenduizen van Schoevers. In zeven maanden alsnog je propenduizen, zonder vertraging. De opleiding start eind januari. Schoevers, het voordeel van 100 jaar ervaring. Ik ben Joyce Steenveld, algemeen directeur. Vervul de liefste wens van ernstig zieke kinderen... en laat ze weer kind zijn en geen patiënt. SMS wens naar 4333. En steun Make-A-Wish Nederland. Geen studievertraging? Kom naar de Open Dag op 10 december. Schrijf je in op schoovers.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutteke. Dit is de dag dat officieel is wat u misschien al in de portemonnee voelde. We worden met z'n allen steeds armer. Deurwaarder Paul Otter, welkom. Dankjewel. Ik kan me voorstellen dat u dat niet heel vaak hoort. Welkom. Nou, valt op zich best mee. De meeste mensen die blijven gewoon beleefd tegen ons. En uh, dan werkt het een heel stuk makkelijker. Satatia vanochtend vroeg geland met uw speur speurhonden weer terug uit de Filipijnen. Zit uw honden nog ergens in quarantaine? Of mocht u gewoon doorlopen met ze door de douane? Nee, die mogen ze doorlopen. Want de honden zijn uh, voorbereid op elke ramp. Dat worden ze ingeënt tegen allerlei ziektes, met name Arabiërs. Dus uh, die zijn uh, internationaal klaar voor elke buitenlandse ramp eigenlijk. Dus. Historicus en journalist Pieter van stapt straks met ons in de tijdmachine naar een tijdbank... waarin je nog trots mocht zijn op je ivoren oorknopjes. U hoorde het al, in het nos zuurhuis heeft de Eerste Kamer gestemd... voor de afschaffing van het verbod op godslastering. Maar betekent dat nou dat je alles per se mag zeggen... meneer Kuiper van de ChristenUnie in Den Haag? Die is er nog niet, uh, Jeroen. Die dus dat er antwoord nog niet. krijg je okay, straks. Ja, goed zo. Live muziek is er van uh, The New Shining. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Steeds meer mensen in Nederland leven in armoede. Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft... is vorig jaar gestegen tot 1,2 miljoen. Dat aantal is sinds het begin van de crisis... nog nooit zo hard gestegen als vorig jaar. Heel veel mensen verloren hun baan... en kwamen daardoor onder die armoedegrens terecht. Vooral mensen in de bijstand verkeren vaak onder de grens. In oude gezinnen. Alleenstaande moeders. Dat treft ook veel kinderen. En migranten hebben het vaak moeilijk. Maar we hebben wel gezien dat de armoede... eigenlijk door alle lagen heen is toegenomen. Ja, de gast is Paul Otter. Goedemiddag nogmaals. U bent deurwaarder. Klopt. Dat klopt. Uh, vandaag nieuwe cijfers bekend geworden. 1,1, 1,2 miljoen mensen leven echt in armoede. Is dat toch nog een cijfer waar u van schrikt? Nou, ik denk dat 1 is al te veel. Dus dat is uh, geen goed nieuws. Ziet u dat het uh, de afgelopen jaren ook is toegenomen? Ja, het is toegenomen en ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte doorkomt komt... dat waar mensen hun geld aan uitgeven, dat is veranderd. Uh, ik denk dat een hele hoop mensen hebben nu een mobiele telefoon hebben. Uh, het abonnement voor een tv-kabel is een stuk duurder geworden. Nou, zo kun je nog wel een aantal dingen opnoemen. En dat levert heel veel uh, problemen. op. Hmm. Nou ja, daar heb je dan niet genoeg geld voor, lijkt het. En ja. is, is, is meer mensen die arm zijn, betekent dat ook meer werk voor u? Want ik kan me voorstellen dat mensen gewoon arm zijn... en dat dat niet betekent dat u aan de deur komt. Uh, dat klopt, er zijn natuurlijk heel veel mensen die worden misschien wel eens vergeten. Maar daar heb ik wel heel veel respect voor. Mensen die met uh, minimale inkomsten, uh, bijvoorbeeld een uitkering, toch rondkomen. En dat is denk ik toch wel een behoorlijke taak. En daar neem ik mijn petje wel voor af ja, voor die Dus mensen. het is niet per definitie zo dat als er meer mensen arm zijn, dat u dan meer werk heeft? Of toch wel? Nou, wat wij nu wel als probleem ervaren. Er zijn dus uh, over het algemeen meer mensen met schulden. En daar hebben we meer werk aan, want er zijn gewoon ook meer mensen... die de schulden niet kunnen betalen. En nou, We noemen dat in de vaktermen, het klinkt niet heel leuk... de niet-willers en de niet-kunners... en die moeten wij proberen uit elkaar te houden. Ja, nou, Daar gaan we het over hebben. U probeert als deurwaarder uw werk op een zo positief mogelijke manier te doen. En natuurlijk is uw enige doel uh, in eerste instantie... om natuurlijk geld te innen wat iemand verschuldigd is... Niet helemaal. Uh, kijk, dat is het meest positieve scenario. Mm -hmm. Hetgene het, wat ernaast zit eigenlijk... is dat wij het liefst willen dat mensen zo snel mogelijk... met ons contact opnemen. En dan kunnen wij kijken of er überhaupt een kans is... dat we kunnen incasseren. Want als dat er niet is, dan heb ik ook liever dat we naar de schuldhulp gaan. En dan hoef ik er ook geen tijd aan te besteden. Ja, maar dat contact leggen... dat, dat, dat lijkt misschien makkelijker dan het is... Want ja, moet je de deurwaarde bellen, Ja, dat betekent betalen. Ja, klopt. Er zijn nog wel eens mensen die denken... dat als ze bellen met mijn kantoor... dat ze dan nog even flink onder de neus gevreven krijgen... van dan had je dus maar niet op vakantie moeten gaan... of weet ik veel wat. Dat is niet zo. Dat gaat ons niet aan. Dat is ons werk niet. Wij zijn al blij als iemand belt. Want als ze bellen of langskomen, dan kunnen we het gaan oplossen. En toch heeft uw vak een beetje een negatieve lading... want het zijn niet de gezelligste mensen die je dan aan de lijn krijgt natuurlijk, nou, het beeld ontstaat nog steeds, of is ja. er nog steeds... dat, dat je toch ja, de, de tik op de neus krijgt uitgedeeld. Een als je beeld. Ja, ja. Ik, ik ben het op zich wel met je eens in de zin van dat vooroordeel ontstaat. Um, wij hebben net een onderzoek gedaan met de Rijksinstelling Groningen. Twee psychologen daar. En wat je daar gewoon eigenlijk ziet, op het moment dat wij gaan dreigen, bedreigen, we gaan beslag leggen... we gaan nare dingen doen, dat bevriezen mensen. Dat schiet niet op. Dus wat we moeten doen is ze verleiden om contact op te nemen. Dat doen we met behulp van deze kaartjes. Dat, uh, wij noemen het message framing. En daar staat bijvoorbeeld een stukje tekst op. Wat wilt u? Wilt u liever van uw schulden af? En uiteindelijk neem dan contact op. En daar hebben we 27% die, ja, mag eens meer respons op gehad. Ja, want deze die verdwijnen in de brievenbus. Uh, als die u aanbelt, dan wordt niet open gedaan. Die doen wij bij onze eerste brieven. U zei net, uh, ik, het is voor ons van belang om te onderscheiden... tussen niet willen en niet kunnen. Uh, kunt u dat eens uitleggen? Wat bedoelt u daarmee? Nou, Er zijn mensen die, uh, die geven het geld liever aan andere dingen uit... en die kunnen het wel betalen, maar die hebben een andere prioriteit. Dus en die dus kunnen het... hun schulden wel aflossen, maar ze willen het niet? Klopt. Ja. En er zijn mensen die het gewoon echt niet kunnen... waar het gewoon niet in zit. Oud-Nederlandse, een uh, ka kale kip plukken. Ja, inderdaad, ja. De hoe kale ziet kip. u dat? dat, dat het inderdaad om een... laten we het oneerbiedig zeggen, om een kale kip gaat? Ik zie dat niet aan de buitenkant, want nee. dat gaat heel moeilijk. En dat betekent dat je een gesprek ingaat met iemand. Iemand die geeft zijn inkomsten op, zijn uitgaven. Wat zijn de andere schulden die er spelen? En op het moment dat je daarmee in gesprek bent... maar dan moet je dus wel een gesprek hebben. Dan moeten ze dus bellen of ze moeten langskomen. Dan zit u al in een positievere situatie, Klopt, ja. om het zo te ja. zeggen. Maar voordat die situatie er is, hoe weet u dan... ja, deze mensen die kunnen wel, maar die willen niet. Voordat ze contact op hebben genomen? Nou ja, of uh, er is contact en ze zeggen... ja, ik, ik wil wel, maar ik kan niet. En dan blijkt het misschien toch net andersom te zijn. Nou ja, dat, dat is dus het vraaggesprek met onze medewerkers. Wij hebben daarnaast ook nog wel mogelijkheden... om bijvoorbeeld bij een UWV te informeren. Als er een vonnis is, kunnen we kijken of iemand inkomsten heeft. Dus dan kunnen we een stap verder gaan. Ja. Ja, en voor de rest is het echt een vraag-antwoordgesprek. We hebben natuurlijk onze ervaring. Je weet, uh, als iemand een uitkering heeft... dan zit er niet heel veel veren op die kale kip, zeg maar... Mm. En als dan al blijkt dat er bijvoorbeeld een huurschuld is... Ja, dan wordt dat wel heel erg nijpend. En dat alleen maar vanwege dat ene belang van uw opdrachtgever... om die openstaande rekening betaald te, te krijgen? Nou, dat was vroeger het verhaal bij onze opdrachtgevers. Die wilden alleen maar dat geld zien. Dat is natuurlijk ook het meest positieve als ze het geld binnenkrijgen. Maar die opdrachtgevers die willen ook graag dat hun klanten behouden blijven. Zelfs als ze even niet betalen. En die willen natuurlijk ook gewoon dat hun klanten... op een fatsoenlijke manier worden benaderd. Zoals u, als, als wij zelf ook willen worden benaderd, zeg maar. En dat betekent toch wel dat die hele sfeer die er voorheen rond ons vak hing... van het zijn boze mensen, er zit een stuk spanning op bedreiging. Ja, die is niet productief, die proberen wij weer ja. zoveel mogelijk... Nu moet dat landen nog in de maatschappij. Hoe, hoe probeert u dat te doen? Ja, u ziet vanmiddag uh, bij ons. Dat u, ziet, is fijn. u ziet er heel vriendelijk uit, dus ik geloof u wel. Ja, ja, maar jou. het is raar. Bedankt. Maar hoe, hoe gaat u dat uh, voor de rest uh, bewerkstelligen in Nederland? Nou ja, wij uh, we zijn ook een commercieel bedrijf, dus we geven er ook lezingen over bij onze klanten. Het, uh, je moet het een beetje zien zeg maar als een, een verlengstuk van een heel traject van een klant. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een, uh, ik noem het een bank, die probeert zijn klanten naar binnen te halen, die zet een imago neer op het moment dat het incasso-gedeelte niet klopt... met dat imago, heb je een probleem. Ja. Dat hoort daarbij. Maar, maar wie is dan de klant? De klant is de, degene die, zoals wij dat zouden kunnen zijn, zeg maar. En degene ja, maar, die die moet uiteindelijk, betalen. Die maar uiteindelijk, is dat degene die moet betalen? Of degene die van u vraagt dat u dat geld gaat innen? Nee, dit is de klant van de klant. De klant die uiteindelijk niet die betaalt. betaalt. Oh, de klant ja. van de klant die niet betaalt. Ja, dat Nou Ja, Pieter. Nou, met, want die, uw klant is natuurlijk het bedrijf dat het geld wil. Ja. En dan vraag je dan over, als, die, nou, als, u het, als u een kale kip treft... en u zegt tegen uw klant... Ik kan daar niks van halen. Moeten ze u dan wel betalen? Dat ligt een beetje aan afspraken die we hebben met die klanten. Soms wel, soms niet. U doet ook wel eens no cure, no pay? Uh, in een beginstadium, zeg maar, als het niet bij de rechter is geweest, kan dat, ja. We gaan even naar Ria Den Hartog. Uh, zij heeft in het verleden financiële problemen gehad... en dus met deurwaardes te maken gehad. Mevrouw Den Hartog, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, als u het zo beluistert... herkent u het verhaal van de deurwaarde die bij ons aan tafel zit? Ja, ik uh, herken er veel van, want het is inderdaad waar... als je met die mensen in gesprek gaat, dat er heel veel mogelijk is. Ja. En dat ze best bereid zijn om een heleboel voor je te regelen... wat in de macht ligt. En dat je er gezamenlijk best nog wel uit kunt komen. Ja, meneer maakt ook onderscheid tussen mensen die wel uh, uh, kunnen betalen... maar niet willen. Hoe, ja, hoe was inderdaad. dat bij u? Uh, kon u betalen, wilde u niet? Of wilde u wel en kon u niet? Uh, ik wilde en ik heb het gedaan... Ja, en, en hoe, hoe lang heeft dat allemaal ja, al geduurd, als ik vragen mag? Ik heb uh, zelfbeschermde bewindvoering. En die rekenen precies uit wat je dan in de week overhoudt. En daar ga je dan van rondkomen. Ja. En dan worden je schulden betaald. Ja. En dat betekent dat u zelf geen zeggenschap meer had over uw inkomsten? Maar ja, zolang als je schulden hebt, dan wordt, uh, dit is natuurlijk zo. Uh, jij bent degene die de schulden gemaakt heeft, dus jij moet ze ook betalen. En als jij dan met minder geld toe moet doen, maar je hebt wel geld. Je hoeft het niet in één keer te betalen. Dus je moet dan wel met minder toe doen, maar je schulden raken wel kwijt. Want hoe, hoe lang heeft u er uiteindelijk over gedaan? Ik heb er zelf een halfjaartje over gedaan. Oh, dat Klinkt heel goed, inderdaad. Maar dat kwam... Ik had een meervallen van de belasting... want ik had in het verleden gewerkt. Ja. En ik, uh, ik had geld te goed van de belasting. Dus ik kon, daarvan kon ik het grootste gedeelte betalen. En, en, en wist u dat? Dat de belastingdienst u uh, nog wat te goed was? Of was dat misschien wel de deurwaarde die dat uh, ontdekte? Of? Uh, dat weet ik niet exact ja. meer waar ik dat van... maar in ieder geval wel van een instantie. Dat ze zeiden van u heeft nog te goed. En... Toen zijn we met dat geld, met de bewindvoering, het grootste gedeelte van de schulden gaan betalen. En lukt het u vandaag de dag om uit de schulden te blijven, ondanks ja, de crisis en het leven wat steeds duurder wordt? Ja, want je raakt gewend aan een weekgeld. In het begin is het moeilijk. Maar je raakt eraan gewend, dus je weet wat je uit kan geven en wat niet. Ja. En omdat ik bewindvoering heb, wordt er voor mij automatisch geld dat overblijft, gespaard zodat ik altijd een financiële buffer heb voor als er iets is. Ja. Goed. Ria den Hartog, dank u wel voor uw toelichting. Ja, Paul Otter, dit klinkt als dé ideale klant, zou je kunnen zeggen. Zeer welwillend. Ja, nou ja ze, ze is er niet helemaal zelf uitgekomen. Er is een bewindvoerder aan te pas gekomen. Uh, ik vind dat een goede zaak de mevrouw Den Hartog die heeft ingeschakeld. Want die, die had ze kennelijk nodig en die heeft een aantal dingen voor haar op de rit gezet. Daar tip ik dan ook een klein beetje een probleem aan. Over je schulden ga je niet vrij praten. Dat is een beetje een taboe. En er zijn dus helaas best wel veel mensen... die ook wel zo'n bewindvoerder zouden kunnen gebruiken... en die hem niet hebben. En dan heb je wel een probleem. En dan bedoelt u in een eerder stadium misschien al? Ja, ja, als je, ja hoe eerder je erbij bent natuurlijk... het is net als de brandweer... hoe makkelijker je, hoe makkelijker je het brandje kan blussen. Ja. Maar goed, mensen durven niet, zegt u net. Er is een taboe om over te praten. Hoe, hoe, hoe kun je dat doorbreken? Nou, Ik denk dat je met elkaar moet communiceren. Wat er te vaak... en te lang, terug is, te lang is gebeurd dat zowel die schuldopverleners als die deurwaarders... die trokken naast elkaar op, maar die praten niet met elkaar. Nou, die tijden zijn wel geweest. Er wordt samengewerkt, er wordt gekeken wat je samen kan doen. Dat zou nog wel een tik beter kunnen. Ik heb samen met iemand in de schuldopverlening, Natja Jongman een uh, white paper geschreven. Om laten we gewoon een stuk digitaal gaan communiceren. Als er iemand in een database zit van de schuldopverlening... Kan ik een hele hoop zaken van mij die kan ik gelijk zeg maar sluiten. Precies. En zo heeft het kabinet nog een beslagregister voorgesteld dit ja. voorjaar en dat helpt u dus ook in zekere zin. Klopt. Ja, dan hebben we overzicht en weten we wat er gebeurt en dat overzicht waren wij als deurwaarders kwijt. Ja. En dan heeft u meer inzage in de positie van een cliënt. Ja, waarbij het dan natuurlijk wel zo is dat privacy daar iets is wat een heel hoog aandachtspunt heeft. Dit is de dag op Radio 1. We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 With Care, The Travelling Wilburys. U luistert naar Dit Is De Dag met Kakel vers... vanuit de stemming aangeschoven in de studio in Den Haag. De senatoren Nico Schrijver van de PvdA... en Roel Kuiper van de ChristenUnie. En verder zijn hier aan tafel de gasten in Hilversum... historicus en journalist Pieter van Os... deurwaarder Paul Otter en Saad Atia die vanochtend met zijn speurhonden uit de Filipijnen is geland. Maar er is nieuws over de zaak. Uh, Ton Hoijma is... Uh, van Dorot Negens. Klopt inderdaad. Uh, vers van de pers. De rechtbank in Haarlem heeft de Noord-Hollandse... oud-gedeputeerde Ton Hoijmaiers veroordeeld tot drie jaar cel... voor omkoping valsheid in geschriften. Het Openbaar Ministerie had vier jaar tegen hem geëist. Hoijmaiers was tussen 2004 en 2007... voor de VVD-statenlid... en gedeputeerde ruimtelijke ordening en financiën. De rechter achter bewezen dat hij tientallen bedrijven... heeft bevoordeeld in ruil voor geld. Die inkomsten kwamen binnen bij een bedrijf van hem... waar zijn vrouw directeur was... En gaf de inkomsten niet op bij de provincie. En nu is hij dus veroordeeld tot drie jaar cel... voor omkoping en valzijd ingeschriften. Tot zover. Wij gaan verder praten over het afschaffen van de wet... op de smadelijke godslastering. Hoe zat dat ook alweer? VVD, SP en D66 willen een initiatiefwet indienen... om het verbod op godsdienstlastering op te heffen. Zorg er nou voor dat we het maatschappelijk debat gebruiken... om te spreken over smaak. Maar doe dat nou niet via de wet... Minister Hees Balling van Justitie dacht zo'n mooi compromis te hebben bedacht. Maar die vlieger gaat niet op. Het debat rond godslastering. Ophef rondom de VVD. Dit weekend werd bekend dat de partij een eerder ingediend wetsvoorstel heeft ingetrokken. Het wetsartikel godslastering dat gaat geschrapt worden. Verbod op godslastering voor of tegen voor. Het verbod op godslastering. Een debat daarover. De ChristenUnie is gewoon mordicus tegen het schrappen van het verbod op godslastering. Het smadelijke godslastering. Het verbod daarop gaat waarschijnlijk verdwijnen bleek de afgelopen jaren onderwerp van discussie. Maar de kogel is door de kerk. Het verbod op godslastering... wordt definitief uit het wetboek gehaald. Daar gaan we over praten met twee senatoren. Nico Schrijver van de Partij van de Arbeid... en Roel Kuiper van de ChristenUnie. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft net gestemd in de Eerste Kamer. En uh, uh, het uh, artikel, wetsartikel, is er uit, wordt uit de wet gehaald. Roel Kuiper, teleurstelling voor u? Ja, dat uh, wel in de eerste plaats. Ons uitgangspunt is steeds geweest dat het niet normaal is... in een samenleving, in het maatschappelijk verkeer dat je elkaars godsdienst krenkt. En het gaat hier in deze wet, in het, uh, het artikel... ook echt om de meest krenkende, ernstige vormen van godslastering. Dat die worden uitgesloten in het maatschappelijk verkeer. En ik vind het verkeerd signaal in de tijd... waarin wij juist elkaar proberen te vinden. Uh, zeggen dat... Uh, dat we al rekening moeten houden met elkaar. Uh, uh, gevoelig zijn ook voor punten waar we elkaar kunnen kwetsen... dat dit dan uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Ja, je kan eigenlijk zeggen dat D66 een zin heeft gekregen... met steun van coalitiepartners PvdA en VVD. En dat zijn nou juist de beide partijen die u gedoogt in de Tweede Kamer. Ja, dat, dat moet toch een beetje een, een vervelende constatering worden. Naja, ja, maar dat staat er toch helemaal buiten. Dit is een vrije kwestie, dit is een initiatiefwetvoorstel. We hebben inderdaad natuurlijk helemaal vanuit verschillende achtergronden en, en ideologieën hier heel verschillend naar gekeken. Ja, een vrije kwestie, maar alles hangt toch met elkaar samen in Den Haag? Nou, dat uh, blijkt dus uh, niet helemaal. Ik denk dat, dit, dat u dit, dit als een op zichzelf staand uh, wetsvoorstel moest zien. Inderdaad ook wel gedreven, uh, dat heb ik ook gezegd. Het is, dit waren mensen op missie. Uh, die wilden echt dat dit zou verdwijnen uit ons wetboek voor strafrecht. Uh, wij vind, vinden dit een uh, verlies natuurlijk. Maar uh, dat zat nu even helemaal los van wie met wie in een coalitie zit. Ja, serieus meent u dat nou echt? Ja. Ik bedoel, want het is toch ook een kwestie van elkaar wat gunnen... Uh, ruimte geven aan elkaar en op dit punt krijgt u dus geen ruimte. Nou, kijk u, dan had, uh, als u deze redenering volgt... dat de VVD, de Partij van de Arbeid, de coalitie dus moeten zeggen... van waar kiezen wij voor, voor d 60 of voor de ChristenUnie? Ja. Nou, dat hebben ze zelf ook ontkend en ik, uh, ik geloof ook dat dat zo is. Oké, okay. Nico Schrijver is dat zo wat u betreft? U bent van de Partij van de Arbeid? Ja, het, is, uh, het heeft geen enkele rol gespeeld, uh, moet ik u zeggen. Het is een heel uh, gepassioneerd debat geweest uh, vorige week. Uh, ik denk inhoudelijk heel erg goed gevoerd. Maar in ieder geval bij mij, als woordvoerder van de Partij van de Arbeid... heeft geen moment meegespeeld uh, dat we moesten proberen één of meer van de herfstakkoordpartijen te paaien. Nee. Bovendien dachten ze daar ook verschillend over. Ja, goed. Nou, dat, dat zal ik dan onmiddellijk van u aannemen. Over de zaak zelf, meneer Schrijver, want er is nu ook een motie... om artikel 137 over het opzettelijk beledigen... van een godsdienst- of levensovertuiging aan te passen... zodat uh, er toch nog een bepaald soort bescherming blijft staan in de wet. Is dat mogelijk om dat zomaar te doen? Dat zou mogelijk zijn. De, de motie is iets algemener dan u uh, nu uh, het samenvat. We hebben Zegt, wij zijn ook ontzettend tegen krenkende beledigingen van wat voor uh, uh, levensovertuigingen of geloofsgemeenschappen ook en die artikelen die we nu geschrapt hebben vandaag... en waar de Partij van de Arbeid dus heeft voorgestemd... dat waren eigenlijk slapende artikelen. Ze zijn eigenlijk al 45 jaar lang niet toegepast. Uh -huh. Maar het gaat ons om de zaak zelf. Dat we zorgvuldig met grondrechten... zorgvuldig ook met de rechten van minderheden... zorgvuldig met de godsdienstvrijheid omgaan... zonder onnodig de vrijheid van meningsuiting aan te passen. Ja, en, en, en onze indruk is dat, dat dat eigenlijk onder het huidige artikel 137... ook een heel eind komt, maar helemaal zeker weten we het niet. En vandaar dat we aan de minister van Veiligheid en Justitie hebben gevraagd... gaan nu eens goed nadenken of die bescherming... die mensen uh, die uh, hun, hun vrijheid godsdienst nu uitoefenen... genieten tegen ernstige belediging of die ook onder dit artikel valt... dan wel dat er misschien ja. een mogelijke aanpassing dat, op zijn plaats dat, is. Maar dat moet dus nog worden uitgezocht, ja. meneer Kuiper. Ja. Uh, dat klinkt een beetje als van... nou ja, we hopen dat het kan, maar helemaal zeker weten we het niet. Dat lijkt me voor u niet een hele geruststellende gedachte. Uh, er was ook een gedachte om deze motie dan aan te nemen. En we hebben hem ook gesteund. En ik ben ook uh, collega Schrijver hiernaast me erkentelijk... dat hij deze motie heeft ingediend. Uh, want het geeft inderdaad de mogelijkheid om wat we bedoelen... Met krenkende godslastering, uh, smadelijke godslastering en krenken van godsdienstgevoel toch nog onder te brengen in artikel 137. Maar er uh, dus waren ook stemmen voor om te zeggen van aanvaart die motie dan en stel de stemming uit, totdat we inderdaad dat onderzoek ja, hebben en weten het hoe het moet worden toegepast. Ja, ja. ja, ja. Maar meneer Kuiper, concreet voor u als christen, uh, waar bent u bang voor nu in de nieuwe situatie? Nou, weet u, uh, ik ben niet zo bang. Ik ben ook niet zo gauw bang. Ik ben ook niet zo gauw meteen getrapt. Uh, maar uh, ik vind dit belangrijk als maatschappelijke norm. Dat heb ik steeds gezegd. Dit, dit moet deel zijn van ons denken over tolerantie. Dat we mensen po elkaar positief bejegenen... Ja. en niet een artikel weghalen wat toch een norm bevat en daarmee ruimte geeft om elkaar te krenken. Dat is, een, is de, dat is de boodschap. Het is een verkeerd signaal richting de samenleving. Zeg Vind ik wel. Ja. Ja. Men zou nu kunnen denken, nou, nu, nu is de boel los... we kunnen het een en ander meer zeggen. Nou, ik hoop dat mensen zich beheersen, dat wordt ja. ook steeds gezegd. Hè, van, uh, nou, er is genoeg uh, kwaliteit en kracht in de samenleving... dat mensen zich beheersen. Maar, maar toch was dit een norm die in de wet stond... En nou ja, die had toch die functie in ieder geval nog. Ja, Nico Schrijver, want dat is natuurlijk wel de vraag. Mogen we nu alles zeggen? Mogen we nu uh, alle goden beledigen, zoveel als we willen? Of zit daar toch nog ergens een rem? Ik hoop van wel. Uh, en laten we de wijze woorden van onze oude koningin halen. Hè, dat mensenrecht op belediging niet bestaat. Hè. Dus er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting... als dat tot enorme krenking van de opvattingen van de anderen leidt. Dat is ook de reden waarom wij heel zorgvuldig aandacht hebben besteed... aan de opvatting van de Raad van State... die niet uitsloot dat de artikelen die nu gestrapt zijn... toch een zekere preventieve, normatieve werking op de achtergrond hadden... Mm -hmm. En dat is eigenlijk de drijfveer voor mijzelf geweest... om die motie rondom al die grondrechten die in het geding zijn in te dienen. Dat is godsdienstvrijheid, dat is vrijheid van meningsuiting... maar zeker ook bescherming van minderheden. Want die worden in een verruwende samenleving... maar al te vaak als eerste op de hak genomen. En daar behoren soms ook geloofsgroepen onder of dat nou christenen of moslims of anderszins ja. zijn. Maar u zei net al dat artikel 137 hebben we nu gevraagd... Uh, of 147, wat was het nou? Uh, oh, 137, begint nee. ze ook al door elkaar te halen. Ja, nee. uh, uh, we hebben gevraagd naar onderzoek om te kijken... of dat ook werkelijk die bescherming kan bieden. Stel nou dat de uitkomst daarvan is dat dat niet zo is. Is er dan nog een bepaalde rem die... U toch als samenleving, zoals u beide ook constateert, wel nodig. Nou, als de uitkomst van het onderzoek is dat het huidige artikel 137... en dat heeft allerlei verschillende leden... die bescherming niet biedt... dan is er reden om te zien hoe we dat moeten gaan aanpassen om toch die hele grove beledigingen uh, niet uh, te tolereren. Maar meneer Kuiper, uh, dan is het kalf toch al verdronken? Nee, ik uh, vat deze motie in de uitspraak van de Kamer. Je werd breed gesteund zo op dat de Kamer toch wil... dat er een vorm blijft van verbod op uh, smalende godslastering. Dus uh, laten we zeggen, het glas is half vol. Uh, en we wachten het onderzoek af. En, en dit komt natuurlijk weer terug in de Kamer... omdat we dan moeten kijken hoe artikel 137 moet worden aangepast. Ja, Pieter van Osse. Uh, ja, ik ben, hoe ben echt jij? benieuwd. Nou, meneer Kuiper, ik heb een vraag. Uh, ik weet daarin, u bent bij de senator. En daar in de Eerste Kamer heeft een senator. Ik weet niet wie het geweest is, maar die heeft ervoor gezorgd. dat de wetten die aangenomen worden. ook fysiek te zien zijn. Dat er een soort van. een berg in, een, in twee kastjes, geloof ik. En, en dat groeit en dat groeit maar. En zouden we kunnen zeggen, ondanks dat u ongelukkig bent met het schrappen van deze wet. dat toch winst van vandaag is. dat iets heel zeldzaams gebeurd is. Dat er namelijk een wet minder is gekomen. Een ja. erg kwantitatieve benadering, meneer Van Oost. Ja. ik geef het Ja, ik heb de kast nog niet gevonden. Uh, en, okay. Dus het pijlt ook nog niet uit. Uh, dus het, het, zal wel, het zal wel gaan, denk ik. Ja, Klein ja en Meneer Kuijper, uh, hoe houdt u de vinger aan de pols? Want u, bent, u betreurt het afschaffen van dit van dit. Ja, uh, van dit, ja let's ik, let's ik zit u... hier naast de indiener van de motie. De motie is ondertekend door CDA, VVD, SP en uh, ook D66. Ik kom er dus, en die is daar ook door gesteund. En als we straks dat onderzoek hebben... dan, is het natuurlijk ook, dan zullen deze fracties natuurlijk ook... Hè, uh, en ik, ik steun ze daarin... zich beraden op wat er dan moet worden gedaan. En dan neem ik aan dat het ook serieus is uh, wat hier uh, wordt gevraagd. Ja, meneer Schrijver, is het serieus? Het is heel serieus. Uh, we zijn altijd serieus bezig. Uiteraard in de Eerste Kamer en, helemaal natuurlijk. En, en u ziet ook, uh, deze motie is door meer dan twee derde van de Senaat gesteund. En ik ben ook blij met de steun die de motie uh, ook van de, de ChristenUnie heeft gekregen. Het is een beetje een bonte coalitie, maar ik geloof dat we ons allen verenigen in een oprechte pogingen om een tolerant land te blijven, met respect voor de grondrechten... zeker ook van minderheden, inclusief allerlei christelijke of islamitische groepen. Satatia is net terug uit het ramgebied van de Filipijnen... waar hij met zijn speurhonden gezocht heeft. Zijn verhaal horen we zometeen. Dit is radio 1. Het is 1 minuut over half 3. Hier is Dorald Megens met het NOS-journaal. De rechtbank in Haarlem heeft de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Ton Hoijmaiers veroordeeld tot drie jaar cel voor omkoping en valsheid in geschriften. De OM had vier jaar geëist. Hoijmaiers was tussen 2004 en 2007 voor de VVD-statenlid en gedeputeerde ruimtelijke ordening en financiën. De rechter recht bewezen dat hij tientallen bedrijven heeft bevoordeeld in ruil voor geld. Die inkomsten kwamen binnen bij een bedrijf van hem waar zijn vrouw directeur was. Hoijmaiers gaf de inkomsten niet op bij de provincie. Op de snelweg A19 tussen Ieper en Kortrijk in België... zijn vanochtend in beide richtingen tientallen auto's... in dichte mist op elkaar gebotst. Daarbij is zeker één doden gevallen en er zijn tientallen gewonden. Zes van hen zijn er slecht aan toe. De regering van premier Azarov in Oekraïne kan aanblijven. In het parlement heeft de motie van wantrouwen... tegen de regering het niet gehaald. De oppositie is kwaad over het besluit van president Janukovic om voorlopig niet nauwer samen te werken met Europa.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 Goedemiddag, welkom terug bij Dit is de Dag met hier aan tafel. Satatia van Speurenhondenorganisatie Iknie, deurwaarder Paul Otter en journalist en historicus Pieter van Os, die vast geen IVOR in huis heeft. Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee, daar heb ik niet de financiële armslag voor, zo maar zeggen. <lacht> nee. Ik geloof er niks van. Maar goed. Ook, ja, ik, ik zal nog even nadenken dan. <lacht> en ook zometeen de mannen van de New Shining. Over een klein kwartier hoort u ze live. En u kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DEDD. Of ga naar de website Ditistedag.nu. En ze gingen naar de Filipijnen anderhalve week geleden om hulp te bieden. Dit is Fellow. Hij is er helemaal klaar voor. Al moet ik zeggen, dit wordt zijn eerste buitenlandse inzet. Vier honden en drie begeleiders van stichting Signy... speuren sinds vandaag op de ramplocatie in de stad Tacloban. We zijn heel trots op ze dat ze al die rampen doen. Ze doen het belangeloos. En het team heeft meteen succes. De speurhonden hebben op de Filipijnen twee lichamen gevonden. Een baby en een volwassene. Naast de twee lichamen hebben ze nog twintig plekken gevonden... waar mogelijke slachtoffers liggen. Je wil weten waar iemand blijft. Je wil er afscheid van kunnen nemen. Je wil zekerheid. En die hopen wij dus nog te kunnen geven. Het moet een uh, heftige ervaring zijn geweest voor de honden en hun begeleiders... Uh, waarvan er uh, een vanmiddag bij ons aan tafel zit Satatia dus van Igni. Welkom uh, terug in Nederland. Dank u wel. Signi zoeken we. Signi, hè, met een g Gewoon ja, zacht. Ja, ja. ja. Een s. K kunnen we zeggen dat uw missie is volbracht... Ja, voor ons lichamelijk en fysiek, ja. Ja. ja. eigenlijk. Maar er is nog hoop werk te doen. Want U, u gaat erheen anderhalve week geleden met een bepaald doel. Ja. En, en dat is eigenlijk om zoveel mogelijk mensen, het is, het... mensen lichamen te vinden. Ja, dat klopt, ja. En hoeveel heeft u er gevonden met uw honden? Inmiddels zijn ze opgelopen tot vijftig. Vijftig? Die zijn uh, lichamen. geborgen, lichamen. Ja. En wij verwachten dat het uh, wordt iets meer dan honderd. Hoe kan dat? Uw honden zijn toch terug? Eh, wij zijn wel terug, maar hebben we al uh, het raamgebied. Nou, niet allemaal. Die plekken die wij gezocht hebben, wat wij lichamen kunnen we bergen, dat zijn geborgen. Maar er zijn nog een aantal uh, uh, plekken die hebben we gemarkeerd. Oké. Okay. En dat is de taak aan, uh, aan de Filipijnse brandweer. Uh, om de boel op te remmen. Ja. is dus aan de ene kant heel triest. Ja. Uh, aan de andere kant heel waardevol werk wat u doet. Want u biedt nabestaande duidelijkheid. En de mogelijkheid om afscheid te nemen van hun geliefde. Dat is waar, ja. ja. ja. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Krijgt u de nabestaanden ook uh, te zien? Heeft u contact met ze? mensen die hun geliefde kwijt zijn? Niet helemaal, maar er zijn een uh, aantal gevallen die ik uh, meegemaakt heb. Omdat ik afgereisd met het team uh, zonder hond. Dus uh, dat was mijn taak, dat ik de coördinatie over dat hele zoek gebeurde. Dat ik coördineerde met, met de brandweer daar en de lokale uh, regering. Dus ik heb wel te maken met lokale mensen en de brandweer. Uh, een aantal gevallen die ik meegemaakt heb... Uh, ja, dat, dat was echt uh, met het nabestaande. Ja. direct. Dan kun je eens dus vertellen hoe het eruit ziet, Want we hebben natuurlijk vlak na de ramp hebben we wel beelden gezien... daarna werd het weer wat rustiger, weten we het eigenlijk niet meer zo goed. Hoe, hoe is het er aan toe op dit moment? Uh, nog steeds heel slecht aan toe. Dus uh, eigenlijk de hele stad is dat uh, uh, vernietigd... door de orkaan en de, uh, en de golven natuurlijk... Dus uh, dat heeft, denk ik, jaren nodig om, om de boel te herstellen en opbouwen. Want in welke stad was u precies op de Filipijnen? Uh, we zijn in Tacloban. Dus ja. uh, de grootste stad die, die getroffen is ja. door de terren. Dan gaat u uh, door de puinhopen. U stuurt, uh, u stuurt de honden en hun begeleiders daar ook uh, op af. En dan uh, vindt er uiteindelijk een confrontatie plaats... als, als er dus een lichaam is gevonden uh, met de nabestaanden weer. Hoe is dat om dat zo mee te maken? Het is wel heftig, maar wij proberen het... tenminste, ik probeer het als een, een hulpverlener... maar uh, zo professioneel mogelijk te doen. Maar heb je een aantal gevallen uh, waar je denkt... oké, okay, dan kom je naar boven als een mens. Dus uh, raak je ook emotioneel. Je ja. deelt uh, het verdriet met de mensen mee. Dus uh, ik kan wel twee voorbeelden geven. Dat wij tijdens het zoek gebeuren. Want uh, kreeg ik te horen van... Uh, uh, van de lokale mensen dat het wel een uh, lijk ligt ergens. Dus ja. uh, zijn we gingen kijken met, met de brandweermensen... om, uh, om dat lijk op te ruimen. En dat zag ik de moeder van een kind die naast hem zat te halen. Dus uh, uh, het kind was hier in uh, ja, een vergane uh, stadion, dat leek. Dus uh, dat zag hij niet uit. Uh, het verdriet van de moeder, dat, dat raakt me ook aan. Ja. Dus uh, ja, hoe kunnen we... Dat mensen helpen. Dus het is door middel gelijk dat de brandweer komt, het lijk opruimen. Uh, en het lijkje wordt uh, geïdentificeerd. Door de moeder dan? Door de, de moeder, inderdaad. Dus dan kan ze waardig afscheid nemen van het ja. kind. En daar, uiteindelijk krijgt ze het kind ook mee. Dan kunnen ze waardig waardige ja. begrafenis geven. Ja. Maar meer dan uh, alleen de kennis van honden, moet u dus ook mensenkennis hebben. En, en het gevoel hebben hoe u de nabestaanden zo goed mogelijk kunt steunen het is meer gevoelmatig. Hoe deel je zelf. Vanuit die persoon zelf, ja. en persoon zelf. Een wijde dus, uh, emotie. Ja, uh, maar eigenlijk. staat dat dan niet in de weg? Want echte professionals die he, gewend zijn om met getraumatiseerde mensen te werken, die hebben er ja. natuurlijk uh, opleidingen voor gehad. Ja, ja. Uh, wij doen dit werk al jaren. Dus uh, wij doen het ook zo professioneel mogelijk. Ja. Maar, maar af en door door toe. Door de jaren ik heen. Tenminste, heen ja. uh, ik tenminste, ik raak af en toe emotioneel. Dus. Uh, dan kun je wel makkelijk even met mensen hun verdriet delen. En ja. dat vind ik ook, dat gevoel met elkaar delen... dat geeft ook wat warmte aan mensen. Ja. En dat, dat zie je het wel terug aan hun dankbaarheid... en aan de warmte die je ontvangen of afscheid van je nemen. Dus dat zijn wel wat momenten die bij jou als een mens... blijft al voor lang hangen ja. ja. ja. Al otter. Ja, ik heb zelf tien jaar bij de politie gezeten. Jij okay. zei, echte hulpverleners... Nou. Ja. Hier ben je niet op te trainen hoor. Nee. Dit is gewoon iets wat je moet doen. En wat je vooral als team moet doen. En dat hoor ik ook in het verhaal van Saat. Je doet het met elkaar. Je steunt elkaar. Maar Saat die doet het echt vanuit zijn eigen emotie. Maar ik kan me voorstellen dat je toch wel opleidingen hebt. Van hoe ga je nou met mensen omgaan die zoiets erg nee, maken. Nee, altijd uit eigen emotie. De te proberen we het ja, gewoon ja. Met, met de honden. Gewoon onze werk te doen. Het locatie van de slachtoffers te vinden. Hm. En... Uh, maar dat confrontatie af en toe. Dan kom je, ja, als ik een moeder zie naast haar kind te houden. En uh, nou, de enige hulp die kan ik haar bieden op dat moment is het kind. Dan wordt die uh, netjes opgeruimd uh, en dan kan ze uh, waardig afscheid nemen toch van een haar soort van kind. is dat hereniging dan? Absoluut. Er is is het ja. natuurlijk ook eigenlijk als je nagaat hoe groot die ramp is, is het natuurlijk maar heel weinig wat je kunt doen. En, en heeft het dan toch zin? Die paar uh, mensen die u kunt helpen, er zullen waarschijnlijk nog veel meer vermisten zijn. Uh, absoluut, want uh, het, het, het, dit werk doen met de honden, dat is iets uniek in de wereld. Wij zijn een van de weinigen die met onze honden, die komen we levend en dood zoeken. Dus uh, wij zijn aangekomen op, dat, op het raamgebied. Uh, wij zijn aangewezen ook met de brandweer uh, samen te gaan werken. En daar hadden ze geen flauw idee waar moeten ze aan moeten beginnen. Dus, uh, dus dat door onze aankomst met, met onze honden, dat motiveert de boel. Dus, uh, en dan zijn we uh, met een flinke man en macht en een auto... zeggen we een stuk voor een stuk gaan zoeken. Dus uh, ik, ik vind het zeer nuttig, ja. Ja, ja, ja. We Normaal uh, zoeken Niet gaan gaan we als. alleen naar, uh, naar overlevenden. U het is uniek dat wij zowel naar doden en levenden zoeken. Absoluut. Okay. Uh, Meesten die, die naar rampgebieden gaan... ...de dat, dat eerste prioriteit gaat naar ja. levend zoeken. Ja. En uh, omdat wij ook een non-profit organisatie, vrijwilliger, komen we ietsje laat. En wij zijn ook van mening dat uh, vermiste mensen, dan kunnen levend en dood zijn. Dus uh, en om ze terug te vinden. Uh, de, de behoefte aan uh, levend en dood zoeken is heel belangrijk, vind ik. Ja, en nu op de Filipijnen waren het helaas alleen, uh, alleen maar dode, dode mensen ja, die u ja, vond. Ja, ja. Als u daar komt met de honden... Uh, hoe, hoe is dan de gang van zaken? Weten die honden vanzelf, oh, dit is een rampgebied... Uh, nu weten we wat er van ons verwacht wordt? Of uh, is daar een bepaald traject? Uh, ja, de honden zijn ze van jong af uh, getraind... Uh, om te zoeken in de puin, of in bosgebieden of waterwerkzoek. Dus op het moment dat kom je naar het rampgebied. Dat, dat hele lucht, de omgeving, daar zie je overal, puinhoop. Mm -hmm. Dus die honden schakelen ze automatisch. Ja. Nou. Dus op die het kunnen moment al dat al ze minuut... uit de auto stappen... en dan gaan, ze, uh, is het, ja. uh, inderdaad, gaan we lekker aan het werk. Ja. En hoe lang duurt het dan voordat ze... Ja, dat zal per ramp verschillen, maar in dit geval... Uh, voordat ze het eerste lichaam dan vonden? Uh, dus is het uren of is dat meer minutenwerk? Nou, het was, kwamen we kwamen op eerste zoekgebied... Nou, dat heeft niet eens drie minuten geduurd. Ja. En, en dan toch uh, zodanig verborgen dat een mens, een brandweerman bijvoorbeeld... het niet had kunnen vinden? Nee, dat was onder de riet en een beetje moras. Ja. En dat, het hele gebied was echt bezaaid met, met, met lijken. Want oppervlakkig is, dan is het makkelijk op te remmen. En uh, onze taak wat als verborgen... Om op te zoeken. Vanochtend kwam u terug van Schiphol. De ramp daar is eigenlijk nog niet voorbij. Toch bent u weer terug en komt u weer op een kantoor te zitten vanaf morgen of zo. Hoe is dat voor u om dan weer terug te zijn in het gewone Nederland? Ja, het was koud. Ja, maar <laughs> om toch. Te beginnen, Erg koud. Nou, maar goed, onze taak. Het is, mijn ervaring is het de zwaarste inzet die wij gedraaid hebben. De zwaarste ramp. Van die al wij, die keren dat u uitgezonden bent. Ja. Inderdaad. Dat, dat, uh, en op een gegeven moment is het een tol. Uh, geestelijk en lichamelijk. Ja. En, uh, en wij zijn ook vrijwilliger. Dus hebben we ook ons onze, onze leven hier. Uh, ons werk. Dus uh, ik denk na, na een week was het meer dan genoeg. Voor ja. Ons, ja. Dus je zou kunnen zeggen een week, dat is het maximale wat je kan handelen en dan moet u of vervangen worden of het team gaat terug. Inderdaad. ja, ja, ja, ja. Zo deden we. Dus en, en morgenochtend gaan we lekker aan het werk. Zo simpel is het. Op kantoor dus? Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Graag ja. gedaan. Wij gaan naar uh, muziek van The New Shining. Hartelijk welkom hier. Aan het begin van het jaar waren je ook bij ons de gast. Hi. Toen in verband met uh, de Edison Muziekweek. Nieuw album hebben jullie uit, Wake Up Your Dreams. En jullie zijn ook genomineerd voor de top 2000. Mensen kunnen nog op jullie stemmen, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dan met dan dit we... nummer Can't Make Up My Mind. Ja. Tot en met 6 december. Oké, okay, dus veel, veel stemmen zodat jullie hoog eindigen. Dat is de hoop. Dat is eigenlijk de bedoeling. Welke regionen denken jullie ongeveer aan? Uh, nou ja, vorig jaar was het eigenlijk al pretty much heel uh, Nederland... wat we hebben uh, meegemaakt met als piek uh, Flevoland. Geen idee waarom. Het is de enige plek waar we nog nooit hebben gespeeld. <laughs> die willen graag dat jullie komen, waarschijnlijk. Ik denk het. Dus, ja. uh, maar goed, dat is, uh, we zijn er uh, mee bezig. Mensen van Flevoland. Hoeveel uh, reacties hebben jullie gehad op je nieuwe album al? En hoe zijn die? Uh, overwhelming eigenlijk. Dat was uh, al voor het uitkomen van de plaat. Hebben we eigenlijk van, van voor naar achter uh, alle kranten, alle belangrijke bladen, lovende recensies gehad. Twee weken terug stonden we een hele week lang in uh, de top 5 van Nu.nl. En uh, kwamen op 25 binnen in de top 100 uh, album charts. Dus ja, so far so good eigenlijk. Uh... Eigenlijk hebben jullie je hoogtepunt al gehad, of niet? Ja, eigenlijk kunnen we al... <laughs> uh, dit is eigenlijk het hoogte hoogtepunt voor ons. We dan even hier spelen. Ja, dan. de laatste show eigenlijk dit ja, jaar. En ja, dan, nou, uh, leuk, dat dat, leuk dat we dat dan mee mogen maken. En jullie gaan Ken Make Up Your Mind voor ons spelen. Ken Make Up My Mind. Oké, okay, oh, my mind, ook goed. Ga je ah, gang. Ja.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 But I just can make up my mind. Lord knows, I just can make up my mind. If I could just make up my mind. The new shining can't make up my mind. Zometeen horen u nog een keer. Tot zo. De rechtbank in Haarlem heeft de Noord-Hollandse oud-gedebuteerde... Ton Hooymeijers veroordeeld tot drie jaar cel... voor omkoping en valsheid in geschriften. De rechtbank acht bewezen dat de VVD er tientallen bedrijven... heeft bevoordeeld in ruil voor geld. Verslaggever Trudy van Rijswijk staat bij de rechtbank in Haarlem. Goedemiddag, Trudy. Hallo. Ja, een gevangenisstraf van drie jaar terwijl de OM4 had geëist. Uh, hoe zit dat? Nou, uh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 Uh, hem gunstig te stemmen... zodat hij wat voor ze kan doen in de provincie. Ja. En uh, ik heb zitten te turven... in tien gevallen van... Uh, uh, dat was het wel bewezen... en in drie niet. En Het is allemaal op dezelfde manier gegaan... en het gaat ook ongeveer om dezelfde bedragen... met uh, zo tussen de vijf en de zevenduizend euro... met uitzondering van één geval... En dan gaat het om 11.000 euro, maar wel allemaal hetzelfde patroon. Ja, want uh, tussen 2004 en 2007 was uh, Hoijmeijers uh, statenlid... en gedeputeerde namens de VVD voor ruimtelijke ordeningen en financiën. Heeft hij nu zelf al gereageerd op deze straf? Ja, zeker. Uh, om te beginnen zei hij tegen de rechter nog in de rechtszaal... dat hij in hoger beroep ging. Maar verder, toen hij naar buiten kwam... toen uh, had hij uh, de mededeling dat barbetje moest hangen... Oh dat dit een hele slechte zaak is voor het openbaar bestuur. En verder uh, verveleek hij zijn zaak met uh, de zaak Lucia de B en A Bos. Ja, dus uh, duidelijk dat hij zelf vindt dat hij onschuldig is. Dat kun je met zekerheid stellen, ja. Hij vindt het eigenlijk uh, niet dan wat hier gebeurt. Dat, dat hoort helemaal niet. Trudy van Rijswijk, dank je wel. En wij stappen Dag. in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Pieter van Oos, naar welk jaar gaan wij terug? Na 1954. En waarom naar 1954? Ja, nou in 1954 hebben Juliana en Bert, die uh, toen uh, uh, koningin en prins, kwamen terug van de Antillen. Uh, een reis naar Antille en Suriname. En uh, een mooi polygoon fragment laat zien hoe de blik is op de cadeautjes die zij meekregen. In het koninklijk paleis in Amsterdam werden de geschenken tentoongesteld die koningin Juliana en prins Bernhard tijdens hun reis door de west door de verschillende bevolkingsgroepen werden aangeboden. De Hindoestalen in Suriname gaven onder meer deze koperen vazen ten geschenken. Tien jaar is er gewerkt aan deze uit één stuk ivoor gesneden wierookbrander. De uit één stuk ivoor gesneden wierookbrander, een geschenk van de Chinese bevolkingsgroep. Ja, We moesten dat even terugspoelen om het te geloven. Prins Bernard, die in de jaren 80 de strijd aanbond tegen olifantstropers en ivoorhandel, die, die krijgt in 1954 nog doodleuk een ivoren geschenk aangeboden. Ja, en, en dat, dat is natuurlijk aardig, maar Prins Bernard die is zelf inderdaad de strijd tegen stropers aangaan, maar hij hield zelf ook van olifantenjacht. Ja. Maar goed, is dus ja. een beetje een zijsprong. Uh, dat is waar. Je hebt gelijk. Altijd leuk. Altijd leuk. <lacht> uh, Ivoor. We zullen allemaal. Eerder in de uitzending vroeg je of ik zelf iets ja. van Ivoor heb. Dus dan beloofde ik daar nog wat langer over na te denken. Ik ben in ieder geval wel opgegroeid met een, in een huis met Ivor. Onder andere omdat wij gewoon een klassieke piano hadden en, en alle klassieke pianos hebben de witte toetsen. Dat ja. zijn Ivoor. Dat zijn de -toetsen. die erop zitten. Nee. Ja, Ivoor toetsen. Dat is nu trouwens veranderd. Het is een soort kunststof. Het is een dus um, ja. uh, al die keyboards en zo die je koopt, maar ook gewone piano's. Geen niveau. Um, maar nou wordt er ja, in Afrika een olifantentop gehouden. Precies, uh, precies, dat is ook een mooie aanleiding. Dat, dat is niet een top met olifanten, maar, maar een top over olifanten. Ja, precies. precies. Okay. <laughs> ja. top is een mooi woord. <laughs> ja. Het doet niet mee een dalen nieuwe woorden. Maar uh, in Botswana uh, komen nu... Uh, heads of state, zeg maar zeggen, staatshoofden bij elkaar en uh, ministers... en een soort om na te denken wat te doen. Het speelt zich voornamelijk af in Afrika. En het aardige is uit dit fragment, dit historisch fragment... ze waren wel eens naar Suriname geweest... maar het was van de Chinese bevolkingsgroepen waar ze het van kregen. En het klopt nog steeds, Chinezen, die veel meer te besteden hebben dan in het verleden... Uh, zijn dol op Ivoor... ...Taiwanezen, Vietnamezen... Uh, ...en Afrika kan het leveren, want die hebben die olifanten. Ja. Oké, okay, in Zuid-Oost-Azië zijn er ook olifanten... Hè? Even geen, uh, ...en daar is, uh, in Thailand is ook veel uh, stroop... ...maar om het even in simpel te houden nu... ...het is in Botswana, omdat een land als Tanzania... Um, ...weet niet goed wat te doen. Het is een beetje zoals die poppies in Afghanistan... ...natuurlijk zeg, zijn ze, uh, de officiële instanties... ...zijn tegen de olifantenjacht... ...maar het is een zeer lucratieve business... Um, en zoveel lucratieve uh, zaken hebben ze ook weer niet in nee. Tanzania. Hè. Maar dus gaan ze dan euh... nu in Botswana bedenken hoe ze dat dilemma op gaan lossen? Of? Ja, en hoeveel geld ze daarvoor krijgen van het buitenland. De, de, de Clinton Global Initiative, Global Clinton Initiative, van naar de oud president, heeft al 80 miljoen uitgetrokken. Dat klinkt voor ons als, nou ja, daar kan je nog geen spijfvorm van kopen. Hè. Maar in Tanzania is dat heel veel geld, ook gewoon op de nationale begroting. En dat is aantrekkelijk, maar die handel is ook heel aantrekkelijk. Zo heeft Tanzania onlangs, onlangs een paar jaar geleden al gevraagd, een soort uitzondering voor het internationale. Verbod op ivoorhandel te krijgen. Want zeggen, we hebben zoveel in beslag genomen van stropers. Wat doen we ermee? Dat willen ze liever verkopen. Ja, dan zegt de sociale gemeente nee, dat doen we niet. Nee, want in Amerika vernietigen ze. Precies, precies. Je gewoon. Uh, en dat voelt ook als je, ivor vermalen. Hè? Maar ja, misschien is dat de enige manier. Ze vermalen het dus. Sorry, oh ja. ze, uh, is dat de enige manier om die uh, handel tegen te gaan? Als de overheid nu zelf een uitzondering voor zichzelf bedenkt. Je weet niet. Hoeler, of er dan nou geen hooimakers aan te pas komen. Nee. <laughs> maar zeggen. Hè? Wie, wie dat dan verhandelt en wie het geld krijgt, dat is lastig. Dat is moeilijk om daar een goede um, strijd... De strijd tegen die invoerhandel, We hoorde prins Bernhard al eerder... maar laten ja. we even luisteren naar 1989. Ja. Want toen ging diezelfde prins uh, de strijd aan tegen de handel in Ivoer. Ik heb nog nooit, nog nooit, in alle landen die ik bezocht heb... zoveel echt de wil geconstateerd om de Stroperij te stoppen. Het wordt anders een ramp. Dat heb ik dus al die presidenten gezegd. Als jullie om die, ban, om die volkomen boycott van u wil vragen, dan zijn wij happy. Ja, maar toch maakten ze hem niet erg happy, want uh, er geluisterd is er dus niet. Nou, er is wel in 1989 een internationaal uh, handelsverbod gekomen. En. Um, dat heeft. Dat kom je een beetje zoals een probleem die we met drugs ook hebben. Dus werd het een criminele activiteit. Dat betekent niet dat het verbod slechter is hoor, helemaal niet. Maar dan wordt het natuurlijk ingewikkelder. Want wie verhandelt dat dan? Wie uh, jagen dan op olifanten? Iedereen die op een olifant jaagt voor die tanden, is per definitie dan een stroper. Hè. Um, uh, dat, dat ligt ingewikkeld, want in sommige natuurparken zijn er meer olifanten... die worden dan weer legitiem afgeschoten, als je het zo mag noemen. Maar dat is een, uh, sinds 1989 een aanhoudende zorg geweest. Um, de, hebben nu de, de tegenstanders van de Ivoorhandel hebben nu één troef in handen. Dat is namelijk dat het, uh, naar de Elephant Action League noemt het... het witte goud van de jihad... Dat Shabab, zo'n extreem uh, islamitische club, uit, of manier, maar in ieder geval, hè, extreem islamitisch uit uh, Somalië, maar die werken ook internationaal. Hè, die uh, handelen uh, in Ivor. Mm -hmm. En sterker nog, ongeveer de helft van hun inkomsten is daarvan afkomstig. Dus er is, dus er is veel meer politieke steun om tegen die handel te strijden. Ja. Want het is van een groter internationaal belang... dan alleen dat het zielig is voor die ja. olifanten. Maar het blijft toch een dilemma. En als ik jou zo goed begrijp... dan kunnen ze wel een top houden, een olifantentop in Botswana. Maar dan gaat dat dus niet opgelost worden. Hey, of is er een uitweg mogelijk? Nee, maar het is misschien de olifanten hopelijk blijven bestaan. Dat is nu de grote vraag. Dat zou wel fijn zijn. En zolang de olifanten blijven bestaan, blijft natuurlijk dit potentiële probleem. Want arme mensen blijven ook bestaan voorlopig. Dus uh, het is niet een probleem dat opgelost zal worden, maar zo'n top is wel belangrijk om weer inderdaad fondsen, geld, steun te mobiliseren uh, om de strijd tegen de uh, Ivor-stroper. Um, uh, te voeren. Ja, dus eigenlijk zou het Westen flink geld op moeten hoesten... zodat die landen in ieder geval een bepaalde bron van inkomsten hebben... zodat het niet meer nodig is. Precies, dat zou je zeggen. En dan is het zo complex, waar, maar dan is het zo complex... dat uh, je wil ook niet dat het een chantagemiddel wordt. Zoals Jemen had een paar Al-Qaeda-strijders. Dat waren er echt niet heel veel. Nu ligt het allemaal een beetje anders. Maar een jaar of tien geleden, vijf geleden hadden ze er een paar. En ik heb, sorry, ik heb daar wel eens gehoord dat... die wilden ze vooral behouden... want daar kon je heel veel geld uit het Westen mee halen. Hè, om die, uh, dus zo moesten we ook niet, goed. China heeft een raket naar de maan gestuurd. Het doel is om kostbare stoffen te winnen... die hier op aarde niet of nog maar heel beperkt aanwezig zijn. Karel Koppenschaar weet er alles van straks na drieën. En ook is Walter Kroes te gast als vriend van kinderen met MS. Benieuwd hoe Dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Dit is de dag gaat verhuizen...